7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journal. Goedemorgen allemaal. In Turkije begint vandaag het proces tegen twee Nederlandse Syriëgangers en er komt extra geld voor kleine scholen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Het kabinet zet zich opnieuw in om kleine scholen open te houden. Minister Slob trekt daarvoor nog eens 20 miljoen euro uit... bovenop de 120 miljoen die ze al kregen. Het geld gaat naar zo'n 2000 scholen met minder dan 145 leerlingen. Volgens de minister is de steun nodig... omdat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs... of ze nou op een grote of kleine school zitten. Het vorige kabinet wilde de kleine scholentoeslag juist afschaffen.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 Het weer, het wordt een druilerige dag. Later in de middag wordt het vanuit het westen wel weer droog. Zowel vanochtend als vanmiddag is het 5 tot 8 graden. ANWB Verkeersinformatie Dennis Mooi. 50 files staan er nu. En de meeste daarvan zijn wat langer dan gebruikelijk door het regenachtige weer. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd die voor wat extra vertraging zorgen. Zoals op de A4 richting Amsterdam. Daar loopt het vast bij Den Haag. Tussen de knooppunten Ketelplein en Klaus, Prins Klausplein staat 10 kilometer. De linkerreisdok is dicht. De vertraging is een minuut of 10. A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouden en Woerden ook 10 kilometer. Maar dan wel een half uur vertraging. Ook hier is een rijstrook afgesloten. Bij Arnhem veel vertraging op de A12 richting Utrecht tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort 12 kilometer... Drie kwartier extra. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A50 bij Arnhem. Richting Os is bij Renkum namelijk de rechterrijstrook dicht. Op de A28 richting Utrecht staat tussen Nijkerk en Leusden zuid 12 kilometer. En dan heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk. En terug naar de A50, want vanuit Os naar Apeldoorn loopt het vast. Tussen knooppunt Grijswoord en, Grijsoord en Hoendelo. Er staat 5 kilometer. Er is maar één rijstrook open. De vertraging is een half uur.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 6,5 minuut over 7 is het. We gaan naar Turkije, naar het stadje Kilis, Net tegen de Syrische grens aan ligt dat. Daar begint vandaag het proces tegen de Nederlandse Syriëgangers Reda N. Komt uit Leiden en Oussama A. uit Utrecht. Contact met de correspondent Melvin Ingleby is in Kilis. Melvin, fris ons geheugen nog eens even op. Wie zijn dat? Wat speelt er? Ja, Er staan dus twee jonge mannen hier vandaag terecht... Uh, dus uh, die Reda N en Hoezame uh, A. Reda komt uit Leiden, Hoezame uit Utrecht. Nederlandse jongens, maar ze hebben zich uh, aangesloten bij IS. Uh, en zijn daar anderhalf jaar geleden mee gekapt. En toen naar het Vrije Syrische leger overgelopen. Daar uh, kwamen ze vervolgens in een heropvoedingskamp terecht. En zijn in oktober 2016 terug naar Turkije, de, de Syrische grens weer overgestoken. En toen hebben de Turken ze gearresteerd en nu zitten ze hier al anderhalf jaar uh, vast. Dit is uh, de zesde zitting in deze zaak alweer. En je bent daar nu bij die rechtbank, is het daar druk eigenlijk? Nee. nee het, is, het is hier ook uh, ochtend. Het is vroeg. Er zijn wat schoonmakers in het, in het parkje. Er staat een Belgische televisieploeg. Uh, wat politie die kijkt of iedereen wel zijn een perskaart bij zich heeft, et cetera. Dit is een routineklus een beetje geworden in het uh, stadje Kilis. Uh, want Reda en Osama, dat zijn absoluut niet de enigen die hier vastzitten. Uh, in de gevangenis hier in Kilis zitten veel meer Syriagangers... eigenlijk uit de hele wereld. Uh, ik sprak de vader van uh, Reda, die, die vertelde me dat Reda zelf... met tien andere jongens vastzit in één cel. Allemaal uh, voormalig IS-cijlers of... Um, Leden van andere jihadistische groeperingen. Uh, dat gaat er niet gezellig aan toe. Er wordt ook gevochten in die cent. Um, en ja, nou ja Kilis, dit was een van de knooppunten een paar jaar geleden. Uh, via welke steden eigenlijk al die Europese Syrië-gangers naar Syrië gingen. En nu uh, is het uh, bijna afgelopen met het kalifaat. Dus nu druppelt het ook weer terug. weer via Kilis en dit soort Turkse stadjes. Is er contact geweest tussen Turkije en Nederland over deze zaak? Weet je dat? Ja. Ja, dat is er. Er, zijn ook, er is ook een waarnemer van de Koninklijke Maratje aanwezig hier in de rechtbank. Um, want Nederland wil dat deze jongens worden uitgereikt. Um, uh, maar Turkije heeft dat afgewezen. Die wil ze zelf berechten. En nu is eigenlijk het, het rampscenario voor Nederland eigenlijk dat ze hier uh, vrijspraak zou kunnen krijgen. Dat is misschien niet waarschijnlijk, maar het, het kan gebeuren. En dat zou het voor Nederland heel moeilijk maken om vervolgens die jongens nog een keer te berechten voor hetzelfde feit. Uh, want dat is technisch heel erg lastig. Uh, dus in dat opzicht kun je afvragen of Nederland misschien niet beter eerder had kunnen ingrijpen. Hè? Want deze jongens die hebben zich in principe gemeld bij het Vrije Sies leger. Het was bekend dat ze daar waren. Uh, ze hadden toen uitgeleverd kunnen worden, eventueel opgehaald kunnen worden. Uh, allicht. Maar het Nederlandse beleid is echt dat dit soort uh, Sierigars zelf uh, terug moeten komen. Zelf een Nederlandse ambassade of consulaat moeten bereiken. Maar ja, dan krijg je dus dit soort scenario's dat uh, de Turken ze ook oppakken, want de Turken die verdenken ze ook van terroristische handelingen en die willen ze zelf berechten. Dus uh, als ik het goed begrijp wordt daar nu in sommige zaken alweer wat anders over gedacht, zodat mensen al voor dat gebeurt kunnen worden opgepakt om naar Nederland te worden gebracht. Het proces zou eigenlijk vorig jaar al beginnen tegen deze twee jongens, dat is nog een, een tijd uitgesteld, waarom was dat? Uh, ja, het is, het is vorig jaar wel begonnen. Maar de, de zaak die duurt ontzettend lang. Uh, dat heeft verschillende redenen. Uh, bijvoorbeeld is nu het wachten op de twee Turkse militairen... die aan de grens aanwezig waren destijds... toen de jongens uh, de grens overstaken. En deze Turkse militairen die moeten getuigen over de wijze waarop dat gebeurde. Uh, hebben de jongens zich netjes gemeld, ze is er geschoten... Uh, et de jongens beweren dat alles in goede orde is verlopen. Maar uh, de rechter wacht op de Turkse getuigen. Die kwamen maar niet opdagen. Alleen uh, tijdens deze zitting zijn ze voor het eerst verplicht om te komen. Dus het zou eens kunnen dat in dat opzicht de vordering komt. Uh, maar er zijn ook heel veel andere problemen. Hè? Vooral. Uh, het gebied van vertaling. Uh, er zijn brieven tussen de vader van Reda en de Nederlandse overheid... die vertaald moeten worden naar Turks. Er zit een tolk die tijdens de vorige zitting heel slecht Engels sprak. Uh, er werd gevraagd waar een van de jongens werkte vroeger. En die zei Albert Heijn. Er uh, werd niet begrepen wat Albert Heijn was, et cetera. Het is een grote spraakverwarring. En het gaat allemaal heel erg langzaam. Goed, nou jij blijft het in de gaten houden. Vandaag dus opnieuw een, um, een hoofdstuk in dit hele verhaal. Melvin Ingebrie was dat in Kielisch. Dan weer terug naar eigen land. Als je je telefoon kwijt bent, ja, dan maakt je hart een sprongetje. Als je maar aan het begin van de dag vergeet, dan fietsen mensen soms terug... Hè, om toch uh, dan maar wat later op het werk te komen. Maar in ieder geval die telefoon bij zich te hebben. Want een dag zonder telefoon, ja, daar moet eigenlijk niemand aan denken. De laatste tijd gaat het er vaak over. Gebruiken we onze telefoon te vaak? En hoe komt dat dan? Collega's van NOS op 3, Hilde Bouwman en Jurjen IJsseldijk... die hebben dat uitgezocht. En Hilde is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak zit jij op je telefoon? Uh, dat is een vrij confronterende vraag, moet ik zeggen. Want, um, hij ligt zelfs voor je. Ja, hij, ligt, hij is altijd bij me in de buurt. Ik ga nooit weg zonder hem. Uh, en voor dit project hebben wij uh, allebei een appje geïnstalleerd, Jurien en ik... die bijhoudt uh, hoeveel tijd je op je telefoon zit. En uh, ik vond het best wel schrikken toen ik dat zag. Op je telefoon uh, zit, is dan echt erop kijken? En, ja, je scherm aanraken. Ja, ja. Uh, dus je schermtijd eigenlijk. En uh, bij mij was het zo gemiddeld, zou ik zeggen, 3,5 uur per dag. Maar er zaten ook wel uitschieters bij van meer dan vijf uur... En dan ga je toch al denken: wat heb ik vandaag gedaan? Ja, en... hoe, hoe haal dat dan eens terug? Wat gebeurt er nou allemaal in die vijf uur? Wat, wat, nou, doe je dan? Dat, wat ik voornamelijk eigenlijk doe, is gewoon elke keer kijken als ik iets voel trillen. of als ik, een, als ik hem zie oplichten van: oh, uh, toch even kijken wat het is. En dat is eigenlijk ook waar die hele tech-industrie op, op inspeelt. Hè? Want uh, ja, je. Er Gebeurt van alles op je telefoon. En het kan heel leuk zijn. Die kans is aanwezig dat je een leuk mailtje krijgt, bijvoorbeeld. Of een leuk appje of een uh, leuke foto doorgestuurd. Maar ja, negen van de tien keer is het natuurlijk helemaal niet zo boeiend wat er gebeurt. Allee, maar als ik met jou een keer ga afspreken, we gaan een kop koffie drinken. dan zit je voortdurend op dat ding te kijken, dus ook. Ja. Ik, ik kan niet een gesprek met jou voeren. Ja, vooruit. nee, nee. Kijk, ik leg hem wel weg. Maar het is wel zo dat ik ben wel zo iemand die als ik naar een caféetje ga. nou, ik zat er gisteren nog, dan uh, ligt dat ding wel op tafel. Ja, en meestal ook met het scherm omhoog. Dat okay. is eigenlijk best wel erg, want dan ligt hij op. En dan ja. Ja, gaat je blik er toch naartoe. En dan moet je toch weer kijken. En is ja. dat Kun je dat verslavend noemen? Uh, verslaafd? Ja, kijk, psychiatrisch gezien is het niet... Is het, uh, volgens de psychiatrie is het nog geen verslaving. Want er is nog niet genoeg onderzoek nagedaan. Maar ja, in de volksmond heb je het wel over verslaving. Want ik pak dat ding er wel bij. Terwijl ik het eigenlijk niet zou willen. Terwijl ik eigenlijk ook zo weet dat ik het niet zou moeten doen. Dus ik heb best wel vaak met mijn man bijvoorbeeld op de bank... dat, dat hij zegt, jezus, zit je nou weer met die telefoon? Maar ja, ik zeg dat ook tegen hem. Dus in die zin, ja, het is lastig. Verslavend en ook nog ruzie veroorzaken. Ja, begrijp heb ik ja. af en toe. Uh, en ja, ook de, want dat blijkt ook. Dat weten we ook eigenlijk al veel langer. Dat ook met name jongeren. daar wel lichamelijke klachten aan overhouden. Aan, aan dat voortdurend op dat ding zitten. Ja, ja bijvoorbeeld uh, nekklachten hebben. hebben fysiotherapeuten het bijvoorbeeld over. Uh, duimklachten. Uh, ja, slechte houding. Van, van het appen. Precies. Ja. Maar ze zeggen ook wel. dat heeft niet alleen te maken met die telefoon hoor. Dat heeft ook gewoon met te maken dat we gewoon sowieso zo zo minder bewegen. En ja, die telefoon zorgt er natuurlijk ook voor dat we al langer op onze telefoon op onze stoel blijven zitten en minder erop uitgaan, dus dat meer binnen blijven. Dus die houding die uh, wordt er niet beter van. Maar het is niet zo, dus dat dat mensen die hier echt, nou laten we zeggen boven de vijf uur zitten per dag <lacht> naar een afkeerkliniek moeten of zo. Nee, die, dus er zijn nog geen klinieken die echt die uh, behandeling aanbieden. Uh, maar er is wel een kliniek geopend vorige maand, uh, waarin ze dus wel echt naar gedrags uh, Therapie, tenminste gedragstherapie aanbieden. Dat is er voornamelijk voor uh, internet of gameverslaving. En dat heeft natuurlijk wel een beetje dat raakvlakken met, uh, met telefoonverslaving. Nou, wat, wat, kun je, wat kun je er nou aan doen? Om het, ja, je kan hem natuurlijk wegleggen. Maar ja, dan is toch die drang van... ja, zal, zal het misschien toch niet een leuk mailtje zijn precies. van mijn collega. Nou, Je kan natuurlijk bijvoorbeeld zo'n app installeren... die dus laat zien van, joh, zo lang zit je op je telefoon... en dan, dan ga je dus wel naar een Word je van, Precies, dus de confrontaties is één. Uh, wat ook kan helpen, is uh, je telefoon op zwart-wit zetten. Dus uh, je scherm, eigenlijk. Nou, dan haalt hij alle kleuren uit je scherm. Uh, want. Zoals je misschien ziet op je telefoon is er heel veel rood. Van die rode bolletjes. Hè, en die trekken je aandacht. Dus je denkt dan van oh, even kijken wat het is. Wil ik wil het toch even weten. Even die bolletjes wegwerken. Um, en als het dan zwart-wit is, dan ziet je telefoon er sowieso minder aantrekkelijk uit. Dus dan pak je hem er ook schijnt. Ik heb het zelf nog niet getest, maar schijnt. Jurjen wel, die zei wel echt, ja, ik uh, gebruik hem minder. Uh, ja, schijnt je telefoon toch minder aantrekkelijk te worden? Dus dat is een ding. En uh, meldingen uitzetten, hè, dus dat die bolletjes überhaupt niet verschijnen. Ja. Dus dat je niet getriggerd wordt om, ja. uh, om uh, te gaan kijken. Het trillen en, en zo afzetten. Ja, gewoon, ja, precies. Um, ja, of gewoon een beetje zelfbeheersing. Ja, maar dat is dus moeilijk. Want dat heb ik ook geprobeerd. Ik heb zelfs een wekker gekocht. Omdat ik wist van, oké, okay, als je je telefoon in je slaapkamer hebt... om, je dus, om die dus als wekker te gebruiken... Ja, dan heb je weer een reden om erop te gaan zitten. Dus ik heb een wekker gekocht... Maar ik heb nu dus een wekker en een telefoon naast me. net. Dus, <laughs> dus uh, zelfbeheersing is vrij nou, moeilijk. Nou Meer uh, over het smartphonegebruik uh, op onze site. NOS.nl ja. is dat een heel groot verhaal. En daar staan ook nog wel wat tips op uh, wat je er allemaal tegen kan doen. Zeker. Ja, da ja, dank modem. voor het verhaal. Graag gedaan. Hilde Bouwman is dat. Hij vertelt wat je moet weten. Maar ook wat je wilt weten. Jurgen van den Berg. NOS Radio 1 Journaal. 16 minuten over zeven is het. Ik praat er nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Politiechef Willem Woelders vertelde bij Pauw over de proef met een strongstootwapen. Sommige agenten hebben dat tegenwoordig bij zich en de proef verloopt goed, zegt hij. Je ziet toch, door, misschien door de publiciteit, dat de, de taser op zich wel indruk maakt. En het ja. feit dat je natuurlijk zo'n stip op je borst krijgt en denkt, ja, wat gebeurt er nu? Misschien is dat daar even het moment dat ze schrikken. en We zien het in de landelijke pilot overigens ook, hè? dus ja. in de gevallen dat die gebruikt wordt... En er wordt gewaarschuwd, zien we, in 70 van de gevallen... dat de verdachte stopt en dat we ze zonder geweld onder controle kunnen brengen. Bij RTL 8 Nights zaten CDA-leider Buma... en de lokale lijsttrekker in Maastricht aan tafel. Ging natuurlijk over de gemeenteraadsverkiezingen. Buma raakt al snel verzeld in een discussie met Peter Erdevries de Vries... over veiligheid. Buma vindt namelijk dat agenten meer bevoegdheden moeten krijgen... om bijvoorbeeld auto's te doorzoeken op wapens. Maar de Vries is het daar niet mee eens.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 Om het veilig te Zegt maken? u nou dat de politie niet aan etnisch profileren doet? Ja. Dat Alles is binnen een de enorm wet. probleem. Alles binnen de wet. Alle, die politie werkt gewoon nou, binnen de wet. Dan moet u echt eens toch wat meer op straat gaan kijken. En dan zangeres Beyoncé en rapper JC. Die gaan weer toeren en ze komen ook naar Nederland. En er was de afgelopen jaren veel te doen rond dat bekende koppel. Uh, JC ging vreemd, kreeg klappen van de zus van Beyoncé... En Beyoncé maakte een plaat waar hij alles nog eens even hafijn uit de doeken deed. 3FM-dj Eva Koreman en rapper Akwazi, die spraken erover bij Met het Oog op Morgen. Ze zijn natuurlijk altijd heel erg privé geweest... dus ze wilden nooit veel loslaten over hun privéleven. Totdat dit gebeurde en het kwam per ongeluk naar buiten... denk je niet dat ze dit nu maar gewoon dachten van... weet je wat, dan gaan we er artistiek gewoon volledig in... en dan gaan we het commercieel ook gewoon volledig uitpersen? Ik denk wel dat ze zo slim zijn, hoor. Ik denk zeker dat ze zo slim zijn om dat zo in te zetten. Het is dan ook wel een stukje marketing, denk ik. En dat was gisteravond op Radio en TV. En hier zijn een paar onderwerpen die we voor u hebben geselecteerd... uit het aanbod van de buitenlandse media. Ook de VS denkt dat Rusland verantwoordelijk is voor de vergiftiging van de Russische expion Skripal en zijn dochter in Groot-Brittannië. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Tillerson, zegt dat tegen persbureau AP. De VS schaart zich daarmee achter de Britse premier mee, die gisteren zei dat het zenuwgas waarmee Skripal is aangevallen uit Rusland komt. Tillerson waarschuwt dat de daders en opdrachtgevers achter de vergiftiging op serieuze maatregelen kunnen rekenen. Onderzoekers van de Verenigde Naties geven Facebook de schuld... van de verspreiding van negatieve berichten over de Rohingya's in Myanmar. Op die manier heeft het platform een grote rol gespeeld... bij de vervolging van de moslimminderheid, zeggen zij... Radicale boeddhisten zouden via sociale media oproepen tot geweld tegen de Rohingya's. En het platform is daardoor veranderd in een monster, zegt een VN-onderzoeker volgens de Guardian. Facebook heeft nog niet gereageerd op de kritiek, maar zegt dat het negatieve berichten over de Rohingya's zoveel mogelijk verwijdert. Belgische supermarkten worden alsmaar duurder dan die in buurlanden, dat meldt de VRT. Wie in België in de supermarkt winkelt, betaalt bijna 13% meer dan in Nederland en ruim 13% meer dan in Duitsland. In Frankrijk kosten de boodschappen gemiddeld 9% minder dan in België. Het komt door hogere heffingen, bijvoorbeeld de fixe accijns op sterke drank in België, schrijft de VRT. Maar het speelt ook mee dat België relatief klein is en daardoor kan het land minder profiteren van schaalvoordelen en dus lagere inkoopprijzen. En Colombia pakt de vredesgesprekken met de laatste rebellengroep van het land, de ELN, weer op. President Santos zei in een toespraak op televisie dat hij een onderhandelaar naar Ecuador stuurt en hij denkt dat een vredesverdrag levens kan redden. Pensando en la vida, en salvar vidas, en lograr una paz completa para Colombia, he decidido retomar los diálogos de paz con el ELN. De guerilla's van de ELN waren vorig jaar al in gesprek met de Colombiaanse regering. Maar de onderhandelingen liepen in januari vast en daarna leidde het geweld weer op. Volgens het Zuid-Amerikaanse Telesur wil Santos vrede sluiten... voordat zijn regeringstermijn afloopt in augustus. Hoeveel kilometer staat er nu, Dennis mooi. Ik um, zal even kijken. Dat is 320 kilometer file. Nou, um, verdeeld over 63 plekken. De meeste files zijn wat langer door het regenachtige weer. Op de A7 vanuit Groningen naar Herenveen kom je onverwachts in de file tussen Beesterswagen en Tjalleper. Dus is dat 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging is een minuut of 20. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Gouda-West en Woerden 15 kilometer. Vanwege een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En dat levert je drie kwartier vertraging op. Op de A28 naar Utrecht staat tussen strand Nulde en Leusde-Zuid 15 kilometer. Dan heb je een uur vertraging. Want ook hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat is de weg rond een uurtje of 8 pas weer vrij na 50 volle Apeldoorn tussen Hattem en, Broek en Heerde. 8 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. En tot slot de A73 naar Nijmegen. Tussen Bijlveld en Venlo west een half uur vertraging. De rechterrijstrook is hij dicht. 9 minuten voor half acht is het. Het waren beelden die de hele wereld overgingen. Waarschijnlijk hebt u ze wel gezien. De ongeregeldheden tijdens de voetbalwedstrijd... tussen Pauk Saloniki en AEK Athene. Dat gebeurde allemaal na een afgekeurd doelpunt van Pauk. De woedende voorzitter van die club, Zavidis... die stormde daar op het... Het veld op om verhaal te halen bij de scheidsrechter en op die beelden is goed te zien dat hij op zijn heup een pistool droeg in een holster en dreigt op een gegeven moment ook zelfs dat pistool te trekken. Die voorzitter, die werd afgevoerd, de Griekse competitie ligt intussen helemaal stil en ik ga daarover praten met een Nederlandse voetballer, Hedwigus Maduro, die kent u van Ajax nog, de laatste club in Nederland was Groningen, maar hij is nu actief op Cyprus, Hedwigus, goedemorgen. Goedemorgen. Maar jij bent ja, ook ouds ja. oudspeler van Pauk, Saloniki. Um, ken je die meneer Savides eigenlijk? Jawel. Die heeft die mij ook persoonlijk gewoon gehaald naar Paok. Dus uh, die zit er al een hele lange tijd. Dus uh, ja, die ken ik wel. Had hij toen ook een pistool op zijn heup, of niet? Nee, dat heb ik uh, nog nooit gezien. Dit is wel heel extreem wat er was gebeurd afgelopen weekend. Ja. Maar uh, ja, dat gebeurt eigenlijk wel jaren, hoor, dat een president op opkomt. Niet met pistool natuurlijk, maar uh, eigenlijk gebeurt het wel uh, elk seizoen. Ja, dus je hebt dit wel eens ook, ook wel eens meegemaakt, dit soort ongeregeldheden... na een wedstrijd of tijdens een wedstrijd? Ja, zeker. Ik denk dat het uh, in Griekenland... Uh, het is eigenlijk te gek voor woorden, maar het is gewoon bijna normaal dat dit gebeurt. Het, natuurlijk, het probleem zit natuurlijk veel dieper. Uh, veel dubieuze beslissingen van scheidrechters. Dus het is niet zomaar dat dit eens uit de lucht komt vallen, dat het uh, eenmalig is... Maar uh, het gebeurt ook bij andere wedstrijden. Uh, ik denk dat ook de president van AEK al eens een keer op het Veld is geweest... of die van uh, Olympiakos wel eens op het Veld is geweest. Vanwege uh, rare beslissingen eigenlijk. Want daar zit een verhaal achter, begrijp ik. Hè? Het gaat dan over de partijdigheid van de scheidsrechters. Maar Olympiakos, een belangrijke club in Griekenland, speelt daar ook een rol in? Ja, ja eigenlijk is het een heel groot probleem jarenlang. Dat wordt dan gezegd, maar natuurlijk moeilijk om hard te maken, maar dat Olympiakens wel heel vaak geholpen wordt uh, door de scheidsrechters. Uh, dat leeft enorm, bij Pauk vooral, uh, omdat die eigenlijk jarenlang uh, proberen daar tegen te strijden. Uh, door, door bijvoorbeeld uh, onafhankelijke scheidsrechters uh, neer te zetten vanuit Europa. Want uh, ik heb het zelf ook meegemaakt, er zijn wel heel vaak beslissingen waarvan je denkt van dit is niet goed. Maar wat is het verhaal daar dan achter? Waarom wil de bond bijvoorbeeld dan dat Olympiakos eigenlijk kampioen wordt altijd? Nou, ik weet ook niet of dat waar is. Maar er wordt ook gezegd van, uh, ja, als Olympiakos wint... gaat een deel uh, van de Champions League geldt gaat naar Olympiakos alleen. En ook naar een deel dan naar, uh, naar de bond toe. Dus uh, voor de bond is het eigenlijk goed dat Olympiakos kampioen wordt. En dat was eigenlijk de afgelopen jaren, uh, was dat zo begeleiden dan. En vandaar uh, de onvrede bij de fans, uh, bij de club. En uh, Safidis, uh, de president, probeert daar al jaren wat tegen te doen. Ja, en dan uh, gebeuren zulke dingen. Het is niet goed natuurlijk, maar uh, er zit natuurlijk een heel uh, groot verhaal achter. Nou ja, maar ja, dat, dat is ook voor jou als voetballer. Hè, lijkt me dat ook vervelend, dat je dan. Dan kan je nog zo goed spelen met je, met je team. Maar ja, als die andere club dan toch altijd wint, uiteindelijk omdat die scheidsrechters in het complot zitten. Ja, nou, dat is dus een uh, stukje frustratie. Het is wel zo dat je uh, daar tegen moet weer te vechten. Nou, af en toe uh, is het zo extreem dat het gewoon niet lukt. En, uh, ja, dat is vandaar die frustratie, zeker bij die fans. Uh, eigenlijk uh, weten die voetballers uh, het al van tevoren. Uh, soms gaan de wedstrijdbesprekingen ineens over tactiek of noem maar op. Maar het gaat meer over de scheidsrechter. Dat je al van tevoren weet van uh, deze scheidsrechter komt om, uh, om ons, zeg maar. Uh, ja in de maling te nemen, hmm. laat we het maar zo zeggen. Ja. Dus ja, dat, dat, voor, dat soort gesprekken heb je al van tevoren. Dus dat heeft helemaal niks met voetbal te maken. Ja. Jij zegt ook steeds van, ja, uh, je kunt het eigenlijk niet bewijzen. Dus het zijn ook vooral geruchten, want daar is geen enkel bewijs voor... dat Olympiakos en de Bond handjeklap spelen. Nou, ik denk dat er wel bewijs voor is, hoor, maar er wordt gewoon niks aangedaan. Dus dat is helemaal het uh, frustrerende, eigenlijk. Dus uh, het is eigenlijk al jarenlang zo. En ik denk, uh, als, je gewoon, als je de echte momenten vergroot was... Uh, op gaat zitten, dat je wel dingen gaat vinden. En volgens mij zijn er al dingen gevonden. Maar het wordt telkens gewoon verborgen gehouden. En uh, ja, dat is gewoon de, de enorme frustratie. Ja. ja, de frustratie inderdaad. Uh, nou ja, dat snap ik. Ik bedoel, dan, dan gaat het nog wel een stap verder. <gacht> dat je met een pistool het veld oploopt. Maar goed, ja. uh, daar uh, da, da zal hij misschien nu zelf. Ik geloof ook dat hij zijn excuses aan heeft geboden. dat zal hij zelf ook niet heel blij mee zijn. Je, jij speelt nu zelf op Cyprus. Speelt het daar allemaal niet? Ja, je Ook wel. Ook wel. Ik denk dat in zulke landen het nog uh, zeker speelt. Uh, Cyprus, Turkije, Griekenland, een beetje dat soort landen. Uh, nou, laatst toevallig uh, van het weekend was het zelfs in België... dat het uh, gerucht was met, met omkoping. Dat iemand final won in de laatste ja. tien minuten. Ja. Dus ja, het gebeurt eigenlijk overal nog misschien wel... Maar alleen we sluiten onze ogen ervoor misschien. Zelfs bij de FIFA is het gebeurd met met Blatter, fbi onderzoeken, ja. allemaal, allemaal corruptie. Dus het zit veel dieper en al heel veel heel jaren natuurlijk in het voetbal. Dus, ja. Ja, en in zulke landen is dat misschien nog extremer dan, dan in, natuurlijk in Nederland. Uh, Engeland, waar iedereen gewoon echt die wedstrijden volgt en zoveel aandacht voor is. Ja. Dank voor je verhaal en het succes daar op Cyprus. En ja, uh, ja, Het ging over die, die voorzitter dus die het veld opliep. U hoorde Hedwigis Maduro. Nu dus spelend op Cyprus, maar was oud-speler van PAOK Thaloniki. Nu Bel en Sebastian.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 NPO Radio 1. Het is bijna twee minuten over half acht. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Kleine scholen krijgen dit jaar nog eens 20 miljoen euro om te voorkomen dat ze moeten sluiten. Dit bovenop de 120 miljoen die ze al extra kregen. Minister Slob zegt dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs. Of ze nu op een grote of kleine school zitten. En ook voor de leefbaarheid in dorpen is het goed als de scholen open blijven, zegt Slob. Nederlandse toeristen gaan weer meer op vakantie... naar landen als Turkije en Egypte. De vereniging van reisondernemingen ANVR zegt in het AD... dat het aantal boekingen voor Turkije in januari met 90 is gestegen... ten opzichte van een jaar eerder. In 2016 was er in Turkije een mislukte staatsgreep... en ook waren er aanslagen en veel toeristen bleven weg.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 Ja, een groot deel van de dag wel. Als we nu naar de regenradar kijken en je laat dat bewegen... dan zie je daar een prachtige krul in. En dat betekent eigenlijk niet zo heel veel anders... dan dat er een lage drukgebied boven ons hoofd ligt. Dat trekt wel heel langzaam in zuid-zuidoostelijke richting weg. En dat betekent dat uiteindelijk het wel wat begint droger begint te worden... en begint op te klaren als eerst in het noordwesten. Maar dat zal waarschijnlijk pas aan het eind van de middag zijn. En tot die tijd hebben we dus te maken met veel bewolking... en van tijd tot tijd wat regen of motregen. Langs de kust waait het krachtig met windkracht 6 in het binnenland. In Nederland is de wind meest matig? En daarin komt vandaag eigenlijk ook maar weinig verandering. Maar misschien wordt het morgen beter. Het wordt morgen zeker beter, want uh, dat lage drukgebied trekt weg. En vanavond wordt het droog. Vannacht is het droog, klaart het af en toe op. Dan kan er wel wat nevel of mist ontstaan, vooral in de noordelijke helft van het land. En morgenochtend kan het dan ook nog even wat nevelig zijn. Maar daarna breekt de zon flink door, blijft het ook droog. Met temperaturen die vandaag slechts uitkomen tussen 5 en 8 graden. Maar morgen alweer 8 tot 12 graden halen. Niet te veel wind morgen uit het zuidoosten uiteindelijk. Uh, in de loop van de dag wordt hier dan wel weer matig. Maar zeker de ochtend staat er heel weinig wind dus uh, hebben we een heel ander weertype dan vandaag. Dankjewel Marco. Ja, ik zie jou kijken Elisabeth, maar volgens mij was het een liedje van uh, Cornelis Vreeswijk vroeger. We... Misschien wordt het morgen beter. Ja, ja. ja ik dacht, uh, waar komt die? Passie vandaan in je woorden. Ja. Maar daar dus vandaan. Dat is mooi. Misschien uh, wordt het zo meteen nog beter op de weg. Uh, nou, op dit moment nog niet. Op dit moment is het slechter dan, uh, dan gemiddeld uh, op dit tijdstip. Er staan 96 files, uh, 460 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat komt natuurlijk allemaal door dat druilige weer. Daardoor zijn de dagelijkse files een, een stuk langer, maar er zijn ook wat uh, ongelukken gebeurd. Op uh, de A1 richting Amsterdam staat tussen Stroe en Hoeverlaken 14 kilometer file. De vertraging is een half uur. Dat heeft te maken met een ongeluk. ...op de A28 richting Utrecht. Tussen Strandhorst en Leuze-Zuid staat 19 kilometer... ...en hier heb je een uur vertraging. Als je vanaf Apeldoorn naar Amsterdam wil... ...kan je het beste omrijden via Ede. Dan kies je bij Barneveld voor de A30. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug... 13 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging is nog wel ruim drie kwartier. En nog ruim een uur vertraging op de A73 richting Nijmegen door een ongeluk. Tussen Besel en Venlo-West staat 10 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt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 Acht minuten over half acht u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Welke zeehonden moeten in de toekomst worden opgevangen? Op die vraag moet vandaag antwoord komen. Mark Hamer is intussen aangekomen op Tessel bij Ecomare, het opvangcentrum. Inderdaad, is hier uh, uh, is, men, is men er klaar voor eigenlijk. Ze is men ook in afwachting. Wat staat er nou eigenlijk in dat, uh, in dat rapport? Uh, ik loop even naar ruimte hier uh, bij Ecomare. Welke, welke ruimte is dit? Dit is de quarantaineruimte quarantaine van Ecomare. Waar we ja, de eerste opvang verzorgen van de zeehonden. Mariette Smits, hoofd dierverzorging hier in Ecomare. Als ik binnen wil, dan moet ik met mijn voeten keurig door een desinfecteerbak. Nou, daar ga ik. Eerst het ene voet, dan de andere... Ja, en hier, en hier heeft u een zeehondje liggen, hè? Ja, we hebben hier een jonge, grijze zeehond liggen. Die is een maand of drie oud. Hij is uh, drie dagen geleden bij ons binnengekomen. Uh, sterk vermagerd, een nogal pussig oog en een wond aan de flipper. Dus, uh, nou ja, duidelijk een dier die zorg nodig heeft. Ja, als ik ze dan kijk, dan moet ik onmiddellijk zeggen... wat een schatje, hè? Maar dan, dan laat u zien... Nou, dan laten we zien dat het niet zo'n schatje is. Nee, hij... Mond gaat open. Zeelden zijn de grootste roofdieren in Nederland. En uh, er zijn beslist geen schrikker van. Ondanks ja. een ja. imago. Ja. ja, want het imago is, het zijn schattige beestjes. Nou, ze hebben natuurlijk een prachtige uitstraling met hun grote ogen. Heel aansprekende blik. Maar uh, het zijn pittige dieren. Is de opvang van dit zeehondje, is dat nou buiten alle, boven alle twijfel verheven? Zou je deze altijd opgevangen moeten worden? Nou, als het, uh, zoals nu het beleid is, is dit zeker een dier die op, opvang uh, nodig heeft. Uh, wanneer je het hebt over terughoudend beleid, uh, dan weet ik niet welke kant het op gaat. Oli Volkerts, directeur van Ecomare. Want dat is de discussie. Ja. Ik zei zelfs de strijd om, het ziele, om de zielige zeehond. Strijd willen je nu, nu niet noemen, maar wel discussie. Waar gaat die discussie eigenlijk over? Nou, Die discussie begint al op het strand. Van Welk dier gaat wel en welk dier gaat niet mee? En welk dier is in nood? En de wetenschap toont aan dat niet elk dier in nood is waarvan wij denken die heeft hulp nodig. Dus dat betekent dat we getrainde mensen het strand opsturen. En bij Ecomare zijn dat onze eigen dierverzorgers. Uh, die gaan het strand op om te kijken, is het nodig dat het dier opgevangen wordt? Jullie zijn heel voorzichtig, niet alle dieren halen jullie van het wat af, om het zo maar even te zeggen, van het strand af. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, als er een zeehondje alleen is, onmiddellijk opvangen. Dat zou waanzinnig bruut zijn. Want uh, we weten ook dat, uh, dat, dat dieren soms best lang alleen worden gelaten door hun moeder, dus pups. En als je een moeder en een uh, kind scheidt, dat wil niemand volgens mij. Daar gaat de discussie over. En daar komt dus straks vanmiddag om twee uur de wetenschappelijke adviescommissie Zeehondenvang met hun advies over. Wij praten straks verder. Ja, wat jullie hopen nou dat er in dat advies staat? Mark Hamer op tessel bij Ecomare. Dan is het laatste nieuws. En dat gaat over ING, Elisabeth. Ja, ING trekt het omstreden voorstel om het salaris van topman Ralf Hamers met 50% te verhogen naar ruim 3 miljoen euro in. Dat is zo net door de bank bevestigd. Donderdag werd bekend dat de bank de beloning voor de bestuursvoorzitter wilde verhogen. Volgens de Raad van Commissarissen verdient Hamers te weinig... ten opzichte van collega's bij vergelijkbare banken in Europa. Het voorstel zorgde voor veel ophef. Politiek Den Haag viel over de bank heen... en klanten reageerden door over te stappen naar concurrenten. En Even na acht uur horen we hier veel meer over... van economieredacteur Nick Wouters. 18 minuten voor 8 is het. Naar de sport dan. En dan gaat het over voetbal, maar in eigen land. Want bij FC Twente rommelt het. De club verkeert in degradatiegevaar, staat voorlaatste nu. Supporters roeren zich en de trainer, Gertjan Verbeek ligt onder vuur. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Want die trainer, Gertjan Verbeek, die nam een uh, opmerkelijk besluit. Hij gaat dit seizoen niet meer als analyticus in praatprogramma's op tv uh, optreden. Uh, net als overigens de directeur van FC Twente, Jan van Halst. Wat is er aan de hand daar in Enschede? Ja, je kunt het vooral een ongelukkige samenloop van omstandigheden noemen. Eerst was er afgelopen vrijdagavond het verlies tegen streekgenoot Heracles... waarmee Twente dus op die ene en laatste plek in de eredivisie terecht is gekomen. Een dag later ging Verbeek niet kijken bij mede-degradatiekandidaat Willem II... maar schoof de trainer aan bij Fox Sport om over de Bundesliga te praten. En daar maakte hij een opmerking over clubs in degradatienood. Dat het soms wel eens goed is dat een club degradeert. Nou, dat schoot in het verkeerde keelgat bij de supporters van de club. Die eisten nu dat Verbeek en ook Jan van der van Halst, de directeur, zich vanaf nu 100% gaan focussen op lijstbehoud met Twente. En daar passen volgens hun geen tv-optredens als analyticus meer in. Nou, Zo simpel is het verhaal eigenlijk. Uh, Verbeek en Van Halst besloten gisteren gehoor te geven aan die oproep. Uh, de directeur die liet op de website van de club uh, weten dat hij best goed begrijpt... dat alles op dit moment in een negatief daglicht wordt geplaatst. Ja, En dat geldt dus zeker voor tv-optredens. Nou, laten we maar eens even terugluisteren naar, dat, naar een klein stukje uit dat gesprek met Verbeek... op Fox dus, waarover de Twentse supporters nu zijn gevallen. Ik begrijp dat ik beter van aan de mond kan houden. en het <lacht> gaat over Ja, nee, maar jij maakt die Soms is het goed om te degraderen. De Toen dacht ik, oh, voor, nou. voor, Ik heb het over duizend. Als je ja. in duizend kijkt, hè, dus op het moment dat je er een, een, een Jan Bol van gemaakt hebt... en je wilt schoon schip maken, dat lukt eigenlijk alleen maar... op het moment dat je een keer van 0 of 0 kan starten. Dat is gewoon zo. Ja, maar dat wil je liever niet. Iedereen, nou ja, iedereen die ziet er niet naar uit. Dus, dat is logisch. Die, uh, dat niet onder geen en <laughs> Dat kun je nee, ook nou ja. niet verkopen naar, naar je achterban. Maar je hebt soms ook geen keus om, om schoon schip te kunnen maken. Deze uitspraak viel niet goed in Enschede? Nee. Nee. Uh, kijk, hij zegt er wel bij uh, dat hij in de studio zit... om over Duits voetbal te praten. Maar het klinkt allemaal niet heel overtuigend. De link met Twente wordt snel gelegd. Ja, en zeker nu die zenuwen open liggen bij uh, de club. Uh, je kunt je er ook wel iets bij voorstellen, denk ik. Uh, twee jaar geleden ontsnapte Twente nood aan terugzettingen. Toen raakte het de licentie bijna kwijt... Uh, vanwege dat financiële wanbeleid. Nou, uiteindelijk mocht de ploeg in de eredivisie blijven. Dat deed het vorig seizoen met een uitgeklede selectie... Deed het uh, verrassend goed. Maar dit seizoen loopt het uh, bedroevend slecht. Uh, trainer René Haken werd Slagen, Verbeek kwam en onder zijn leiding won de club slechts één keer. Ja, dan moet je op eieren lopen als trainer. En dat is nou precies datgene wat Verbeek niet heeft gedaan. Uh, bij de lokale omroep 1 Twente legt de voorzitter van de supportersvereniging uit... dat Verbeek de achterban met die uitspraken eigenlijk een stok heeft gegeven om hem te slaan. Uh, ik heb het uh, de laatste dagen vaker vergeleken met een uh, onterecht gegeven penalty. En daar, daarmee geef je de strijdrechter de mogelijkheid om, uh, om hem te geven. In dit geval uh, is de pers er ook bovenop gedoken en alles ligt op dit moment onder een vergrootglas. Uh, binnen, ...binnen FC Twente. En uh, dat moet je gewoon voorkomen. Op dit moment echt 100% focus op de club... ...en uh, op het lijfsbehoud. Nou, dat gaan ze dus doen. Uh, maar ja, je krijgt wel een, een bepaalde dynamiek die op gang komt. We hebben in Tilburg ook gezien... ...waarbij Erwin van der Looij, de trainer daar... Uh, ...uiteindelijk dacht van ja, ik kies eigenlijk voor mijn geld... ...en ik ga ervan door. Hangt dat ook boven het hoofd van Gertjan Verbeek? van Beek? Ja, het begint een beetje een trend te worden. Hè. Bij Willem II heeft dat oproer van de supporters echt effect gehad. Van der Looij trok zijn conclusies, hè, die vertrok. Uh, waarna Willem II trouwens in de eerste de beste wedstrijd... na zijn vertrek koploper PSV met 5-0 verpletteren Nou, bij Twente gaan ze nog niet zo ver. Uh, ze eisen niet de scalp van Gert-Jan Verbeek. Uh, ik heb de supportersite van FC Twente bekeken, Twente Verenigd. Daar staat een citaat. We vragen expliciet aan de Raad van Commissarissen... om de komende week de noodzakelijke consequenties te trekken... op voetbaltechnisch gebied. Allereerst datgene wat nodig is... Om om ons dit seizoen te handhaven. Of Verbeek hiervoor de juiste persoon is, kunnen wij niet beoordelen. Maar ga in gesprek met de spelers en kom samen tot een oplossing. Nou, dat klinkt nog niet als een regelrechte oorlogsverklaring. Maar vrijblijvend is het ook weer niet. En als je de krant in de regio leest, Tubantia... die is goed ingevoerd. Leon ten Voorde schrijft daar een stuk. Dat is echt een twente -watcher. Nou, dan zie je wel dat het binnen de club rommelt. Volgens die krant brokkelt de steun voor Verbeek op de werkvloer af. Ontbreekt de chemie. En er staat ook zwart op wit dat spelers... of de record steen en been klagen. Dus dat lijkt wel verdacht veel op een bom die op bomploffen staat. Ja, dat laatste is nooit zo sterk, vind ik dan. Zeg het dan ook gewoon tegen de trainer zelf. Maar hij heeft wel een beetje dat aan zich hangen ook. Hè. Overal waar hij komt ook gelijk een hoop gedoe in de club. Ja, wat ik zeg, het is geen man die op eieren loopt. Het is iemand die altijd heel eigenzinnig ja, zijn weg kiest. En uh, uh, hij heeft ook heel veel kritiek op, op, op uh, het reilen en zeilen bij Twente. Op uh, de mate van professionaliteit bij Twente. Ja, dat zijn uitspraken die nu dus als een boemerang terugkomen. En inderdaad, dat heeft hij in het verleden ook wel eens over zich heen gekregen. Even kijken naar de ranglijst. Ja, voorlaatste. dat is natuurlijk niet goed. Daar hoort Twente ook eigenlijk niet. Maar hoe hopeloos is het? Ja, hopeloos is het pas als het uh, bijltje definitief is gevallen. Hè? Maar, maar het ziet er wel somber uit, hoor. Want het verloor niet alleen hè, Twente afgelopen weekend. Het zag ook dat de concurrenten, de directe concurrenten... Willem II en NAC wonnen. Nou, Twente staat slechts één puntje boven de hekkensluiter. Rode EC. Ja, dat is de plek die tot directe degradatie leidt. En de achterstand op Willem II... de club die op de veilige 15e plek staat... is nu acht punten. En dat met nog maar zeven duels te gaan. Dus, dus na competitie lijkt eigenlijk bijna niet meer te ontlopen nu. Goed, nou... De stormbalgehezen in Enschede. U hoorde Gio Lippens. Meer sport nu met Elisabeth. BMX'er Jelle van Goorkom heeft het ziekenhuis in Nijmegen verlaten. Begin januari kwam hij tijdens een training hard ten val... en lag hij twee weken in coma. Nu is de BMX'er verhuisd naar een revalidatiecentrum in Arnhem. En van Goorkom eet inmiddels zelfstandig. Hij heeft zijn eerste stappen al gezet en ook zijn spraak is verbeterd. BMX-bondscoach Bas de Bever gaat dagelijks op bezoek bij zijn pupil... en hij is natuurlijk blij om verbetering te zien. Want die jongen die heeft die natuurlijk het eigenlijk te lang ook opgesloten gezeten... In, in zijn eigen lijf, moet uh, hij zichzelf niet kan uiten. Dus dat, dat, dat is zeer prettig voor hem vooral, maar ook voor zijn directe omgeving. Dan nog even terug naar het schaatsen van afgelopen weekend. De beelden van het Olympisch stadion gingen de wereld over. En al snel werd de roep om meer buitentoernooien groter. In het Algemeen Dagblad vanochtend een voorschot daarop. De krant maakte een top 3 van mogelijke locaties. Op 3 de baan in het Zwitserse Davos. Op nummer 2 Alma Ata in Kazachstan. En de onbetwiste nummer 1 is Bislett, het schaatsstadion in Oslo. Waar ooit Art Schenk en Kees Verkerk geschiedenis schreven. Gisteren werd bekend dat Danny Blind technisch commissaris wordt bij Ajax. En zoals verwacht staan de ochtendkranten daar vol mee. In de Telegraaf wordt Blind het konijn uit de hoge hoed genoemd. Nadat Rijkaard en Van Gaal afvielen... dacht iedereen dat het tussen Morten Olsen, Henk en Katen of Edo Ophof zou gaan. Maar het wordt dus Danny Blind die nu na speler, assistent trainer, hoofdtrainer... directeur spelersbeleid, hoofdjeugdopleiding, jeugdtrainer... technisch manager en technisch directeur... nu als technisch commissaris aan zijn volgende functie bij Ajax begint. En dan blijven we nog even in Amsterdam... want bij het Amstelstation wordt een grote woontoren gebouwd... en bovenop heeft een bouwvakker een vlag gehangen... en niet zomaar één, namelijk de vlag van Feyenoord. Volgens de bouwvakker uit Rotterdam is het vooral toeval... dat het uitgerekend in Amsterdam is... Ja, overal waar ik kom, daar hank een vlaggetje neer hoor. Ik heb me niet schelen waar het is. Dus, uh, serieus? Serieus. Ja. Ik heb een hele kofferbak volleggen met vlaggetjes. En uh, overal waar ik kom, hang kom op. <lacht> nou, en of zijn Amsterdamse collega's dat leuk vinden, ook daar waren de Rotterdamse bouwvakkers dus duidelijk over. Als ze uit Amsterdam komen, dan zijn het helemaal geen collega's. Oh, god. Ja. Nou ja, uh, de files dan, waar staat het stil? Nou, op 137 plekken. En dat is op een stuk meer plekken dan gebruikelijk. 660 kilometer staat er bij elkaar opgeteld. Dat heeft allemaal te maken met het regenachtige weer... Maar er zijn ook wat, wat ongelukken gebeurd. Op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken een half uur vertraging. is dat 9 kilometer. A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Maarhezen. Een kwartier vertraging. 10 kilometer staat er. Een kapotte auto op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Zorgt voor drie kwartier vertraging tussen Heemskerk en het knooppunt Rotterpolderplein. A12 naar utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven. 9 kilometer. Komt er een ongeluk. De weg is weer vrij, maar nog wel een uur vertraging. Ook een uurvertraging op de A28 naar Utrecht... tussen strand Horst en Leuze-Zuid, 18 kilometer. De linker rijstrook is ook hier dicht. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd... en nu staat er een kapotte auto. De linker rijstrook is dicht. A73 richting Nijmegen. Ruim een uur vertraging tussen Bezel en Venlo-West, 11 kilometer. De rechter rijstrook is dicht door een ongeluk. Het is 9 minuten voor 8. We gaan de laatste 6,5 minuut van dit uur praten over vakantie. Ja. Niet verkeerd. Um, toerist weer naar Turkije en Egypte. Kopt het AD vanochtend. De voorheen zo populaire vakantiebestemmingen lijken weer terug op de kaart. Reisbrancheorganisatie ANVR die zag de boekingen toenemen. Frank Oostdam is directeur van de ANVR. Goedemorgen. Goedemorgen. 90% meer boekingen voor Turkije in de maand januari dan vorig jaar. Waar komt dat door? Ja. Ja, even ter, ter relativering. We zijn wel blij met het percentage natuurlijk. Maar eh, 90% ten opzichte van een, een aantal jaren. waarin het heel slecht ging. Dus dan is het, eh, 90% werk van heel veel. Maar we zijn wel blij met die 90%. Eh, en dat komt omdat eh, ja, dan een tijd lang weer rustig is. En omdat die landen natuurlijk heel aantrekkelijk zijn voor, eh, voor toeristen om naartoe te gaan. Ja, maar dat laatste is het dus vooral. Het zijn goedkope ja. reizen. Nou, het zijn, het, het, het, als je kijkt naar, ik noem het niet ieder prijskwaliteit, prijs-kwaliteit, uh, is heel goed. Het zijn uh, is een, ja, een groot aantal jaren hele belangrijke bestemmingen geweest. Door allerlei geopolitieke dingen uh, afgelopen jaren is dat heel veel minder geweest. Op het grootste vriend ook van ons. Uh, en gelukkig is het daar nu uh, uh, rustig. En uh, ja, dan is die Nederlander ook weer snel bereid om daar naartoe te gaan. Ja, en, en principes die tellen dan helemaal niet? Want ja, we horen toch ook dingen uit Turkije die niet zo vrolijk zijn allemaal. Ja. Nou, gelukkig, gelukkig, gelukkig maakt iedereen er zijn eigen afwegingen. Afre in. Uh, wij zijn blij met wat, wat, uh, uh, wat er nu gebeurt. Uh, zeker voor een, een grote doelgroep zijn uh, die landen uh, hele, hele aantrekkelijke landen. Met name ook vanwege het all-inclusive uh, aspect. Uh, blijkt blijkt dat Nederlanders graag willen weten waar ze aan toe zijn... voordat ze op vakantie gaan, ook financieel nee. gesproken. En dan zie je dat all-inclusive een heel belangrijk concept is. En dat wordt met name ook in Turkije aangeboden. Ja, maar goed, die veiligheid, hè, want er zijn de aanslagen geweest... die poging tot een staatsgreep gehad, waardoor er ja. toch een hoop gedoe was in het land... Um, dat is nu eigenlijk alweer vergeten. Ja, ja je, zou, je zou kunnen zeggen dat, dat wij Nederlanders uh, heel onverbiddelijk zijn... in die zin dat we snel reageren als er iets gebeurt... maar ook weer snel bereid zijn om, ja, uh, ik zou bijna zeggen... over onze schaduw mee te stappen. U, noem, dan, u noemt daar, het onverbiddelijk, daar, je uh, zou het ook opportunistisch kunnen noemen. Nou ja, dat, we zijn wat dat betreft vrij kort van memorie. De drang om op vakantie te gaan. En zeker op een goede manier. En zeker als het gaat om prijskwaliteit. Het kiezen voor dat soort landen is groot. En dan is men snel bereid om te zeggen, nou dan gaan we weer. Zijn, er eigenlijk, zijn Nederlandse reizigers avontuurlijker geworden, denkt u? Als, als ja. je kijkt ook naar andere ja. bestemmingen waar we met ja. z'n allen naartoe gaan. Ja, zo, zo, dat was wel uh, grappig uit. Sowieso uh, uh, uh, zijn Nederlanders vergeleken met andere landen wat avontuurlijker. We zijn wat sneller bereid om uh, weer naar een bepaald land te gaan of nieuwe landen op te zoeken. Dat merken wij met name het de afgelopen nou, deze tijd, hè, waarin we toch met elkaar wat meer te besteden hebben, dat we sneller bereid zijn om ook wat verder weg te gaan. En, en dat zien we nu in onze cijfers terug. Ja, dank voor de uitleg daarbij. Uh, Turkije dus en Egypte ook weer populair bij de Nederlandse vakantievierder. Um, ja, u ziet die aanbiedingen voor zonvakanties veelvuldig voorbij komen deze tijd. De Consumentenbond waarschuwt voor Malafide vakantieaanbieders. Gerard Spierenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat voor aanbiedingen gaat het dan over? Ja, dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Deze mensen die benaderen consumenten via de telefoon. En die doen dan eigenlijk een onduidelijk aanbod. Die hangen een verhaal op dat je mee zou hebben gedaan met een enquête of dat je een prijs zou hebben gewonnen. En vervolgens uh, ze bieden ze eigenlijk aan om goedkoop op vakantie te gaan. Maar het is onduidelijk wat ze nou precies aanbieden. Maar mensen worden gewoon thuis gebeld dus? Ja. Met ja. zo'n verhaal. En wie zit er daarachter? Ja, ook dat is niet helemaal duidelijk, uh, Maar het zijn in ieder geval mensen die uh, van plan zijn... je geld uit de zak te kloppen. En dat doen ze op een manier die uh, nou ja, wat ons betreft niet door de beugel kan. Want ze hebben helemaal geen reisbureau? Nee, ze hebben helemaal geen reisbureau. Je ziet op een aantal van de sites dat ze eigenlijk alleen maar wat algemene informatie over uh, landen hebben staan... maar dat er geen concrete bestemmingen worden aangeboden. Er is ook eigenlijk geen boekingssysteem. je kunt eigenlijk helemaal geen reis boeken. En uh, het enige wat zij doen is zeggen dat, je, dat ze je een korting hebben aangeboden... bijvoorbeeld of dat ze uh, ja, een, een goedkope reis of een aanbieding hebben gedaan. Maar het is onduidelijk wat dat dan precies inhoudt. En vervolgens sturen ze je een gepeperde rekening... Um, en als je die niet betaalt, want wat logisch is, want je zegt eigenlijk van ja, ik, heb, uh, ik ben ergens bij akkoord gegaan of er zou mij nog een e-mail worden gestuurd met meer informatie, die heb ik nooit gekregen. Dus ik betaal niet. Um, nou en dan uh, begint ellende, want dan dreigen ze met incassobureaus en uh, met uh, bijkomende incassokosten dergelijke. Nou, dan, uh, ja, dan uh, begint ellende. Zo ja, om mensen te intimideren zodat ze toch maar wel de portemonnee trekken. Ja exact, oh, ja, exact. Worden er namen bij genoemd eigenlijk? Wat, waar, waar moeten we op letten als we, als we gebeld worden? Nou, Best Tip is een uh, hele beruchte. En omdat wij het daar laatst voor hebben gewaarschuwd... hebben ze nu uh, snel een naam aangepast naar flyway.eu. Uh, en dat is wel een listige naam. Want er is ook een, uh, uh, ja, zeg maar een bona fide aanbieder... die uh, onder vrijwel dezelfde naam opereert. Dus daar moet je goed op letten. Een andere is uh, de reisplanner, maar ook vakantiegarant. Um, en de reisplanner is ook uh, ja, in de gaten, uh, de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, heeft deze partij ook in de gaten gekregen. Want die waarschuwt ook voor, deze, voor de praktijken van deze partij. En waarschuwt ook om gewoon niet te betalen als je daar rekeningen van krijgt. Ja, want dat vroeg me inderdaad af. Kunnen ze dan niet worden aangepakt? die aanbieders, maar dat gebeurt dus wel, begrijp ik. Ja, dat gebeurt wel, maar het is ook wel lastig. Want dit zijn partijen die steeds oppoppen en dan vervolgens weer verdwijnen op het moment dat ze ja, in de gaten lopen. Dus dat maakt het ook wel lastig om hier echt uh, goed tegenop te treden. Het is ook echt heel belangrijk dat mensen daar zelf uh, ja, scherp op zijn. Maar ook wel standvastig zijn. Als je nou weet, joh, ik ben nergens meer akkoord gegaan... En ik zou eerst nog een e-mail krijgen met meer informatie... dus ik hoef niet te betalen, betaal dan ook gewoon niet. Nee. Um, doe wat onderzoek naar deze partijen. En uh, nou ja, goed, als de ACM en ook wij daarover adviseren dat je niet hoeft te betalen... dan uh, kun je je echt wel gesterkt voelen ja. en gewoon... Uh, ja. Trappen niet in, dat is het advies vooral. Gerard Spierenburg, hartelijk dank voor de uitleg. Hij is van de Consumentenbond.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 NTO Radio 1.